Met Robert Meter en Lara Rensen. Straks geen Radio Olympia, ons uh, sportforum waarin we uiteraard terugblikken op de Olympische winterspelen. Die ja inderdaad bijna afgelopen zijn. Ja, bijna. Want de viermansbob moet nog naar beneden een paar keer zelfs. Uh, de eerste keer gebeurt het over een klein uurtje. Eerst het NRW met Marjan Koekoek. Het Oekraïnse parlement heeft president Janukovic afgezet. Op 25 mei zijn de presidentsverkiezingen, zo heeft het parlement bepaald. Volgens een meerderheid heeft Janukovic zich volmachten toegeëigend en kan hij zijn functie daarom niet meer uitoefenen. De president kon tot voor kort rekenen op de steun van een meerderheid, maar de afgelopen weken hebben veel parlementariërs van zijn partij zich teruggetrokken of zijn overgelopen naar de oppositie. Janukovic zit inmiddels in Garkov. Hij heeft voor een lokaal tv-station gezegd dat hij weigert af te treden. Hij zegt dat er een staatsgreep is gepleegd en dat hij zal proberen om het volk tegen bandieten te beschermen. Oud-premier Julia Tymoshenko van Oekraïne is vanmiddag vrijgelaten. Ze was in 2011 veroordeeld tot zeven jaar cel wegens machtsmisbruik. Het proces tegen haar verliep niet volgens internationale maatstaven. De oud-premier is nog altijd een van de belangrijkste tegenstanders van Janukovic. Getuigen zagen dat ze in een rolstoel de gevangenis in Garkov verliet. En Rusland zegt dat de oppositie in Oekraïne de afspraken niet nakomt... die gisteren met de regering Janukovic zijn gemaakt. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft hierover contact gehad... met zijn collega's uit Polen, Frankrijk en Duitsland... die bij de totstandkoming van de afspraken betrokken waren. Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen... hebben voor het eerst olympisch goud gewonnen op de ploegenachtervolging in Sochi. Beide ploegen reden een olympisch record. In de finale versloegen Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verweij... De Koreaanse ploeg... Irene Wüst, Jorinthe Mors en Marit Leenstra... waren veel te sterk voor de Poolse vrouwen. Bij de mannen ging het brons naar Polen, bij de vrouwen naar de Russinnen. Vooral zowel Sven Kramer, Irene Wüst als Jorinthe Mors... was het de tweede gouden medaille op deze Spelen.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 Dan nog het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot iets boven het vriespunt met aan de grond lichte vorst. Morgen en maandag blijft het droog met een afwisseling van zonnige perioden en sluierwolken. De temperatuur loopt morgen op tot 12 graden en maandag tot plaatselijk 14 graden. Wel staat er een stevige zuid tot zuidoostenwind. In de loop van dinsdag gaat het regenen. Tot zover.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 Ja, komend uur gaat Van Kalken voor de eerste, voor de eerste keer naar beneden in zijn viermans bot. En welke lessen kunnen we leren van deze spelen? NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeder. Gaan we straks allemaal bespreken in ons sportforum met Hans Klippers, Nander Boes en Kaal Verheijen. Eerst naar de Adler Arena's. Uh, Steven Dalebouw zou ik zeggen, Sebastian. <laughs> Sorry. Ja, nou, maar oh, auto maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik reageer overal op hoor. <laughs> ik kijk naar uh, de Russinnen. Die staan trots met de bosse bloemen. Uh, met de bronzen medaille om hun nek. Uh, reeds op het podium. We noemen de namen nog maar één keer. Want dat verdienen ze wel: Jekaterina Lobisheva, Olga Graaf, Julia Skokova, Jekaterina Shikova. En op dit moment nemen ook plaats op het podium vier Poolse dames: Katarzyna Bagleda-Kourous. Luisa Slotkowska, Katarzyna Wozniak en Natalia Czerwonka. Ook zij gebruikten dus vier vrouwen voor de drie wedstrijdronden. Zeg maar, de drie heats die gereden moesten worden: kwartfinales, halve finales en de finale. De finale die geen finale was. Want al na een halve ronde lag Polen ver achter op Nederland. En Polen verliest, eh, ver, verliest uiteindelijk die finale. Met meer dan zeven seconden voorsprong. Zeven en een halve seconde was het verschil tussen het Nederlandse drietal en het Poolse drietal. Maar na de bronzen medaille. ...van vier jaar geleden in Vancouver. Nu dus het zilver voor Polen. En dat is een uh, belangrijke prijs. En twee medailles dus op dit onderdeel... ...voor schaatsland Polen... ...dat de laatste jaren er meer en meer aan zat te komen. En met het goud voor Brodka, ...het brons voor de herenploegen achtervolgens. Het goud voor Brotka op de 1500 meter natuurlijk. En het zilver voor de Poolse vrouwen. Zie je wel dat uh, dat Poolse schaatsen goed bezig is. Het is nu voor de Polen te hopen... ...dat er ook bijvoorbeeld een ijsbaan... Komt, zodat ze in eigen land indoor kunnen trainen. Jodo Gemser, moet ik zeggen, het nichtje van Henk Gemser... De uh, Nederlandse vrouw die uh, bij de ISU het een en ander doet. Die deelt de bloemen uit aan de Poolse vrouwen. Dat betekent dat dadelijk een noor dat gaat doen aan de Nederlandse dames. Tron Espli gaat dat strakjes namelijk doen. En de gouden medaille wordt zo dadelijk uitgereikt door Claudia Beukol. De Duitse voormalige schermster met een uh, Nederlandse moeder. En een Duitse vader. De Nederlandse vrouwen staan al achter het podium. De vuisten gaan al de lucht in. Bij Irene Buust, Marit Leenstra, Jorin Mos, en Lotte van Beek. Zij worden nu aangekondigd door de speaker hier in de Adler Arena. De achtste gouden medaille bij het schaatsen en die wordt uitgereikt dus aan de vier Nederlandse vrouwen. Marit Leenstra staat aan de, voor ons gezien aan de linkerkant. Voor haar natuurlijk aan de rechterzijde. Daarnaast Jorien ten Mos, dan Lotte van Beek. En dan de succesvolste Nederlandse Olympier. Sinds uh, nou een uurtje is het geloof ik. Hè? Iets meer dan een uur. Irene Wüst, vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons in haar carrière. Ze is daarmee Inge de Bruin gepasseerd. De zwemster, voormalig zwemster. Leenstra heeft het goud al omgehangen gekregen door Claudia Beukel. Datzelfde kunnen we zeggen voor de Mos Haar tweede goud na de 1500 meter. Nu het goud en de kussen voor Lotte van Beek. Die het brons veroverde op de 1500 meter. En de nummer 4... Vier... Van die afstand heeft natuurlijk nu ook een medaille Maar Leenster. En de kussen en de medaille inmiddels ook voor iedereen. Wust, alle vier draaien zich om naar de tribune zeg maar, bij de kruising. Waar een uh, groot deel van de Nederlandse supporters die hier nog zijn in Sochi. Veel zijn het er niet, maar die hebben zich daar verzameld en juichen voor de Nederlandse ploeg. Tron Esplidenor deelt de bloemen uit. Het schaatstoernooi zit erop. Het schaatstoernooi op de lange baan dus leverde Nederland acht keer goud, zeven keer zilver en acht keer bronzen. Op 23 medailles. Plus de bronzen medaille voor Shinky Knecht op het short track. Arm in arm staan ze. Het uh, Nederlandse kwartet dames. Overigens, Irene Wust bedankt er straks ook al meteen Linda De Vries en Antoinette de Jong. die in de wereldbekerwedstrijden meereden. Zij zijn er niet bij. Wel Wust, Van Beek, Termors en Leenstra. En wij gaan luisteren voor de laatste keer. dit schaatstoernooi naar het Volkslied. Mesdames en Messieurs, de Benita. Ladies and gentlemen, the anthem of the Netherlands. Ladies and gentlemen, the anthem of the zongen ze mee de vier Nederlandse vrouwen. Erenwis, Lotte van Beek, Jorin Tamors en Marit Leenstra. Zij winnen het, winnen het goud. Het zilver dus voor Polen. Het brons voor Rusland. Een historisch schaatstoernooi zit erop op deze Olympische Spelen. Wat een historisch succesvol schaatstoernooi voor de Nederlandse ploeg. 23 medailles op de Lange Waan. De overheersing van Nederland in deze Adler Arena. De afgelopen twee weken in Sochi was nog nooit zo groot. Radio Olympia, sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, je kan niet uh, lang genoeg uh, praten over sport. Dan gaan wij dus uh, um, duit in het zakje doen uh, vanmiddag met het sportforum. Dat u zoals altijd op zaterdagmiddag krijgt... vanmiddag met Hans Klippers, Nando Boers en met Kaal Verheijen. Carl Verheijen hoef ik niet meer aan u voor te stellen... voor zover dat bij de anderen ook nog nodig is. Nando Boers, journalist en schrijver en, Verheyen, uh, en uh, Hans Klippers van het AD... Mag ik met uh, de nieuw aangeschovene beginnen? Hans Klippers, van harte welkom. Wat is jouw moment van de week? Uh, de verjaardag van Willem van Ja, dat is misschien even een verrassing, maar uh, Willem was uh, donderdag, uh, werd hij 70. Was mijn grote idool vroeger. Ik heb uh, 2,5 jaar uh, de column van hem mogen optekenen. En uh, ja, uh, het was een feestje in de Kuipen en dat vond ik uh, mooi om erbij te zijn. Dan Broes, moment van de week? Sportmoment maar, nee maar niet Joris Bergsma. Uh, ik denk toch de val van die short trackers. Waar we gisteren uh, toch naar hebben zitten uitkijken met z'n allen. Omdat we schaats wel heel mooi vinden. Maar als het op de lange baan is, dan, uh, ja, dan uh, hebben we heel veel ook alweer. En dit was weer anders. En uh, ja, dan is het uh, typisch sport dat het ook gewoon in de eerste bocht mis kan gaan. Ja. Carl, heb jij eigenlijk een moment van de week? Ja, dat is toch wel de, de ploeghoudvervolging van vanmiddag. Dus uh, zeker omdat ik ook uh, acht jaar geleden erbij was. Het is nu twee keer fout gegaan. En uh, wel heel mooi dat Nederland uh, daar kan laten zien wat ze kunnen. Zullen we daar even bij blijven, bij die ploegenachtervolging, uh, Nandeboers? Uh, ja, goed. Jij, jij slaat meteen aan op Jorrit Bergsma, hè? Is, is dat voor jou, uh, want je bent, uh, je zit diep in het schaatsen, je, je schrijft er veel over. Ja. Heeft het jou verbaasd dat dat gebeurde in die, in die ploeg? Uh, nou, het was eigenlijk, als je er goed over nadenkt, verbazingwekkend... dat er in de dertien de dagen daarvoor helemaal, eigenlijk helemaal niks gebeurde. Vrij weinig, behalve een akkefietje over die short die eigenlijk hun medaille wilden inruilen voor een short ja. medaille. ja. Uh, en het verbaasde mij wel dat het op, op het moment uh, dat het uh, gedaan werd. Dat, uh, de, ik snap de frustraties van uh, Jorrit Bergsma... kan ik wel enigszins begrijpen, denk ik. Uh, alleen het moment waarop je dat uh, uh, naar buiten bracht... vond ik uh, stom. Ja. Ja, de timing was niet goed. Dat zei Erpen Wendemars ook eerder. Het moment is zwak. Uh, de verklaring ja. van Jelle Adema, zijn coach... Uh, de bank had aandacht moeten krijgen van Koops. Uh, daar is Koops in de fout gegaan, zei Adema letterlijk. Ja, dat vind ik onzin. En vind ik vind, vind het ook op? een beetje gek dat Adema... dat vind ik ook niks voor Jelle eerlijk gezegd. Om hem maar best een voornaam vrouw naam te noemen. Ik bedoel, het gaat over sport, je gaat over winnen. Dus dan stel je de beste, tien, de beste spelers op. En dan, uh, ik ben het dan toch ook... Uh, ik zag een tweet van Mark Tuitert. Die zei, ja, het gaat gewoon om... Om winnen en dan moet je je ego en cadeautjes. Dat is, uh, ja, ik, ja, cadeautjes denk ik altijd is voor Sinterklaas en mm. voor je verjaardag. En dit is gewoon topsport. Maar en stel, dat, stel nou dat Koops uh, via een sms. Maar dat idee kreeg ik een beetje. Uh, bergs uh, Bergsma had aangegeven, je zit er niet bij voor, uh, voor morgen. Nou ja, dat is niet handig. Maar nee. dat vind ik wat anders. Dat, je, dat, dat zorgt er niet meteen voor dat je geen gelijk hebt. Nou, Hans Klippers, die was het niet helemaal met je eens, had ik inderdaad Nee, kijk, ik, ik denk dat, dat meneer Koops. Uh, ik, ik ken de man. Uh, ik heb ik een keer aan de hand geschud. Maar ik, als ik die man deze hele week heb gezien... of die, zeg maar in zijn verklaringen... ik vind, daar zit de fout. Je moet communiceren met elkaar. En als je tegen Bergsma zegt van... ja, je, je komt er niet in, dan kom je er niet in. Maar mm. als je helemaal geen aandacht aan een reserve besteedt... dan is dit een logische... ik ben het helemaal met Nando eens. Dan ontstaat er onrust? Dan, dan ontstaat er onvrede bij mm. zo'n zo jongen. Ik ben het met Nando eens. Tijdstip is helemaal verkeerd. Uh, dat had hij moet, uh, lekker voor zichzelf moeten houden en, en nu moeten, uh, moeten noemen, maar ik denk dat Koops een, een, een, een hele foute rol heeft gespeeld. Die man ook, wat voor een commentaar. Ik heb het toevallig opgeschreven. Maximale taak, taakuitvoering, dat, dat soort dingen. Het is toch ongelofelijk. Het amateurisme en, en de onkunde het is ongelooflijk. Ik vind het wel een beetje overdreven, want ik bedoel, het is wel de, het, hij is de bondscoach. Er zijn volgens mij 23 ik weet, ik Kijk ook een beetje naar Karel. Er zijn 23 medailles gehaald. Er is bijna niks fout gegaan. En ik denk dat je als sporter mag je ook wel. Uh, dat is niet meteen de schuld van een bestuurder, denk ik. Dat er iets uit, uit de hand loopt. Ik vind ook dat. Dat George uh, dat Beresma gewoon. Uh, daarin uh, iets professioneler had mogen zijn. En ik vind dit een. Uh, en dan kan hij. dan kan Koops misschien onhandig uh, uh, communiceren. Maar ik vind wel. Uh, Joris is volgens mij 27. Dus ook geen kind, weet je wel. Mm -hmm. Dus ik bedoel. En ik vind kan de manier waarop je, uit, waarop je het uit. Vond ik ook. Dan denk ik, dat is ook niet heel chic. Hoe bedoel je dat? Het woord genaaid gebruiken ja, ja, ja, vind ik niet ja. zo... Ja. Mm. Ja. Uh, niet professioneel. En ik denk ook niet bij bij, uh, bij uh, Horend, zeg maar. Maar het is nu wel gebeurd. En, uh, uh, richting Koops. Hij heeft gewoon inderdaad 23 medailles. Twee uh, uh, medailles niet op de, op de heren. Vijf medailles niet bij de dames. En dat is, uh, is gewoon, gewoon geweldig goed. Ja, maar wat, wat, jongens, wat heeft Koopza nou mee nou, te maken? Ik bedoel, de, de, hij, de, de, hij is verantwoordelijk... Ah, dit, is, dit is de eerste, waar, de eerste afstand waar hij bij coacht. De enige afstand nee. waar hij bij coacht. Ik bedoel, hij, hij is verantwoordelijk voor de, voor de laatste vier jaar voor het beleid. Dus hij is, hij is mede verantwoordelijk voor, voor een deel van dit succes. Um, en als coach van de, van de ploegafvolging heb je het heel erg lastig. Je hebt nooit een ploeg uh, waar je mee, mee kan, kan werken. Misschien kan je het wel vergelijken met het voetballen. Um, en pas nu de laatste twee dagen krijgt hij ineens drie mannen bij zich. En ook tijdens de World Cups heb je eventjes... een halve dag van tevoren krijg je die mannen bij je... Dus ik vind het heel erg lastig om daar een goede coach of niet een goede coach in. Dus net aan als hij misschien wat minder succes had kunnen hebben hierop... of meer succes, hangt niet zoveel van de Het hangt af van de drie jongens... die gewoon de beste drie jongens van de wereld zijn... en die samen zorgen dat ze goud houden. Maar, maar, maar, maar jij ja, uh, uh, begint er bijna uh, gelijk over. ligt dat voor jou een smet op, dat goud van die mannen, of niet? Wat die, over die, die uh, wat bergs, yeah, uh, yeah. Ja, smit smet vind ik ook... meer. Het, is, het, het was onnodig. Hmm. Uh, ik, heb, bedoel, ik vind het ook wel interessant om erover na te denken... wat je er dan van moet vinden als zoiets gebeurt. Uh, daarom vind ik het wel leuk dat het gebeurt. Maar verder, uh, ja, ik bedoel, is het een... kijk, als ze nou die medaille niet hadden gewonnen... Dan was het, en nu is het, ja, ze hebben het nu gewonnen, ze hadden geen reserve nodig. En dan denk je, ja, dan hou je je schouders erover op. En ik, wat ik nog over die coach wil zeggen, is dat, als ik het goed heb... is hij ook degene die die prestatiematrix heeft bedacht... Uh, voor dat kwalificatie, zodat we niet eindeloze skate-offs 1, 2... nou, daar weet Carl hier alles, alles van, van hoe, dat, uh, hoe dat nadelig kan uitpakken... zodat je uiteindelijk toch niet, hoewel je toch wel sneller bent... toch niet aan de spelen gaat. Ja, en ze, ja, dan. Wat, wat valt daar dan nog de. Te... Dan zijn het dus hele kleine muizenissen waar je het over, over ja. hebt. En dan, dan gaat het over een sms'je. Ja. Uh, en Toen ik na, uh, net dacht dat Nander zei, Jorrit Bersma... dacht ik eigenlijk aan een 10 kilometer. Dat hij daar gewoon verrassend uh, heel goed en een hele mooie tijd reden. Maar dat was dus blijkbaar niet het momentje van deze week. <laughs> nee. Overigens moeten we er wel even bij zeggen... Voelt dat, het al dat, veel dat, langer geleden trouwens ook dat, dat, dan dat hoor. moeten nee. er even bij zeggen dat Bersma bij die achtervolgingsploeg is gekomen... omdat bij het Olympisch kwalificatie nou eenmaal de regels zo zijn. Hij, hij was automatisch degene die bij de achtervolgingsploeg zou moeten komen. Want volgens mij was er geen andere mogelijkheid voor Koops om, om überhaupt te kiezen. Dus is het dan misschien een idee om die uh, selectieprocedure... van die achtervolgingsploegers onder de loep te nemen? Nee, ik denk dat we Bij de vrouw is toch ook hebben. geen gezuur, denk ik dan? Klopt. Ja. ja. En uh, ze hebben gewoon uh, nu twee plekken gereserveerd... in principe voor Koen en voor Jan. Beiden hebben op, op eigen kracht ook kunnen plaatsen. En uiteindelijk zijn uh, Jorrit en eventueel Mark Duiten degene geweest die nog extra ja. reserve hadden kunnen zijn. Ja. En Jorrit kan ook gewoon een hele goede ploeg achtervolging rijden. Ook uh, de twee of drie keer dat hij gestart heeft, ja. heeft hij ook gewonnen. Dus het is niet zo dat hij het niet kan. Laten we even naar Steven Dalebout gaan, want je raadt nooit wie die bij de microfoon heeft. Arie Koops. Arie, gefeliciteerd met Goud en Goud. Over welke zullen we het eerst hebben? Uh, doe maar over de um, tweede. Die van de vrouwen? Ja. Waarom kies je die? Nou, omdat ik dat uh, heel mooi uh, opgebouwd vond vanuit de uh, kwartfinale, halffinale tot de finale. Uh, daar moesten we heel goed nadenken hoe we eventueel met uh, mogelijke wissels om zouden gaan in het team...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 Nou, dat is voor mij niet zo'n extra verhaal. Uh, ik heb me volledig geconcentreerd op de drie jongens die het moesten doen. Want dat is uh, waar het uiteindelijk om draait. We wisten dat die drie jongens heel erg goed waren. We hebben ze al drie jaar lang bewezen dat zij het team zijn... En dat hebben ze vandaag omgezet in datgene wat ze heel graag wilden. En dat is een gouden medaille. Of was dat juist het probleem dat je, je op die drie concentreerde? Was dat het probleem van Jorrit Bergsma? Ja, dat moet je aan Jorrit vragen. Wat, wat is er gebeurd? Wat is een, ja, het blijft een beetje in het midden hangen nu. Nou, voor mij blijft het niet in het midden hangen. Uh, ik heb drie hele goede jongens. Er stonden reserve achter. Tot en met het laatste bericht wat ik met Jorrit over heb gehad. Daar heb ik aangegeven dat hij in noodgevallen beschikbaar moest zijn. Uh, en, da en daar wil ik het graag bij laten. Uh, de drie jongens hebben het geweldig gedaan. Uh, we hebben sowieso het heel geweldig gedaan. Als je kijkt naar de hele Olympische Spelen. Er is een ongelooflijk mooie kroon gesmeden de afgelopen weken. En daar hebben we vandaag twee hele mooie diamanten in geprikt. Ja, uh, de afgelopen Olympische Spelen ging qua, uh, qua ploegachtervolging niet echt best. Uh, nu hebben jullie de afgelopen jaren daar naartoe gewerkt. en naar deze Ben je dan ook opgelucht nu dat het nu dus wel twee keer gelukt is? Nou, ik ben vooral, vooral heel erg blij voor uh, de sport.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 klaar te staan om in te vallen. Arie Koops, gefeliciteerd. Als je om je heen kijkt... dan zie je alleen maar kampioenen. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En dat was Arie Koops. Carl uh, Verheijen, wat vond je van zijn bedoog, zijn woorden? Uh, ja, helder. Hij, hij wilde graag snel overheen stappen. Uh, we hebben twee Olympische kampioenen. En wat wel erg opvalt, is dat hij het woord uh, noodgevallen noemt... in het geval van Jorrit Bergsma. Mm -hmm. Je hebt echt het kern van drie. Plus Jorrit, uh, mocht er iets mis zijn of iemand een blessure krijgen... Als dat van tevoren goed gecommuniceerd is, denk ik dat niemand een probleem moet hebben. Alleen dat kunnen wij vanuit de studio hier niet aangeven. Um, en zo, zo is het nu, denk ik. Hans Klippers, want daar deed je? Ik heb het idee je dat je? dat dus niet goed gecommuniceerd is. En, en ik, kijk, als ik deze man hoor uh, en gehoord heb de uh, afgelopen uh, uh, twee weken... Uh, uh, hij, hij is zo onduidelijk, hij kapt alles af. Hij, hij, dit, ik, vind het echt, uh, ik vind het echt kwalijk. Wat, wat, hoe, bedoel je, hoe bedoel je dat? Wat... Nou, hoe, die, hoe, die, hoe die praat ook. Hij, hij kapt alles af. Hij, hij was op de persconferentie van de, van de ploegen. Mm. Uh, uh, wilde niet zeggen dat ze voor goud gingen. Gingen ze dus voor het maximale... Uh, wat is het, uh, uh, ja. nou, Dat soort dingen. De, de man durft niks te zeggen. En dat is niet meer van deze tijd. We hebben mm. nu inmiddels... Uh, dat kan Carl misschien beter uh, uh, verwoorden. We hebben nu coaches die dingen durven te zeggen. Uh, uh, die kleurrijk zijn. koops is... Uh, ik, ik vind dat erbij horen. Een man die, die zich durft uit te spreken en nu dit, dit, dit komt allemaal zo knullig over. Ja, je kan het, toch niet, je kan ja, het toch niet kwalijk noemen. Dat vind ik zo'n rare, uh, rare kwalificatie voor iemand die uh, misschien uh, eruit ziet als, uh, als een doodgraver. En zich, uh, ja, uit dat in, zeg ik in, in, niet. in zeg ja. maar als ja. ambtelijke taal en, uh, ja. en, en, en voorzichtig is en zegt: ja, het maximale taal. Ik bedoel, zo, zo praat hij, uh, ik bijna zeggen, nu eenmaal. En ja, de, om daar hem nou uh, daarop af te vallen dat hij, dat hij, dat hij, dat hij niet goed uh, naar voren komt, uh, dan ja, hebben dat, we er nogal een hele. Maar hele... Maar dat, is, dat is ook, denk ik, de reden waarom dit is nu ontstaan met Bergsma. Omdat hij niet communiceert, omdat hij dingen afkapt. Dat kan maar ja, nou, ik dat ben we... wel eens met wat Karl zegt. Je, je zit natuurlijk ook. Ik, ik weet ook niet wat er ge sms is. En, uh, en, en, en, en dat is het enige wat je, wat je in deze situaties volgens mij wel moet doen. En dat moet Arie koops ook doen. En dat moet Jorrit Bergsma ook doen en iedereen. Wat is er nou gebeurd? Nee. Want die vraag, die, uh, die wordt uh, ook niet gesteld. Wat nee, want, is er nu gebeurd? Precies, want dat, dat hoor je ook aan, uh, aan het verhaal van Anema. Er is nog veel woede ook uh, bij Anema. Bijvoorbeeld bij jullie het Dat uh, ja. uh, Dit moet niet boven de groep blijven hangen natuurlijk. Ja, dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Want uh, Jorrit Berdelsma, die gaat hier natuurlijk nooit meer wat over zeggen. Ja. En iedereen die gaat, stapt nu in het vliegtuig. En ze komen elkaar in Assen tegen maandag. En dan uh, ja, komen ze dan aan. En daar verder gaan wij er nog een beetje proberen iets uit te halen van het weekend. Dan sluiten ze zich als een oester. En, uh, maar dat zou natuurlijk het handigste zijn. Maar dit is, ja, wat is er nu gebeurd? Ja. En, en uh, uiteindelijk is Joris degene geweest... of tenminste, ja, die gaat niet trainen. Dat wordt gezien, daar wordt er vragen over gesteld... en dan... Ja, en dan, ja, ja. Maar dan een beetje tegenwicht geven wat Carl uh, net zei. Dat Arie, laten we dat niet vergeten, de afgelopen vier jaar wel de basis heeft gelegd voor het succes waarin we nu uh, terecht zijn ja, gekomen. En, uh, als ik en, uh, het goed verwoord uh, Dat klopt. En hij is een coach die gewoon uh, misschien wat meer op de achtergrond wil staan. Omdat hij vindt dat het team uh, ja, daar eens om gaat en om de sporters gaat. Uh, en zijn bewoording is al heel erg lastig om dat te vangen. Maar uh, ja, hij, hij laat het aan de rijders. En uh, ik denk dat dat nu uh, moet overheersen. Ja. Zullen we er eens dus een streep onder zetten? Doe die maar. eventueel uitgegund kan worden door collega's. Volgende we het week. Doen? We het zo doen? Volgende, met... volgende week, ja. ja. ja. Dat zit echt op rampkoes. En zit rampkoes ja, ik vind mij. dit soort dingen wel interessant om te weten. Ik bedoel, dat is voor mij de journalist. Wat is er gebeurd? Ja. Ja. Het mooie was dat de, de, de vader van Carol Ed Verheijen... en de chef de Michaud, zeg maar acht jaar geleden... volgens mij Carol problemen had om een... Iemand te vinden om de vlag te dragen, omdat al die schaatsploegen toen al met elkaar overhoop uh, uh, lagen. Mm -hmm. Nou, als er nu een conflictje komt op de laatste dag, dan is het alleen maar, uh, alleen maar vooruitgang. Ja, alleen ja. Maar vooruitgang. Zie, ik had er toch echt een minuut geleden een potloodstreep ondergezet en die ja, wordt niet voor twee mannen uitgekund. Ja. Ja. Ja. Dat was een mooie toevoeging. Sorry, ik van ja, ja, ja, vanuit weg. Het, het is bijna ja. half zes. Het ja. is radio 1. En dus gaan wij naar het nos vernaal Marjan Koekoek. Het Oekraïense parlement heeft president Yanukovych afgezet. Op 25 mei zijn er presidentsverkiezingen, zo heeft het parlement bepaald. Maar Yanukovych weigert af te treden. Voor een lokaal tv-station in de oostelijke stad Kharkov... zei hij dat er een koep tegen hem is gepleegd... en dat hij zal proberen om het volk tegen bandieten te beschermen. Intussen is in Kharkov oud-premier Julia Timoshenko vrijgelaten... die was vanwege machtsmisbruik veroordeeld tot zeven jaar cel. In Fort Worth in Texas is de Nederlandse dichter en bioloog Leo Vrooman overleden. Het bekendste gedicht van zijn hand was Vrede. Dat begint met de zin kom vanavond met verhalen dat de oorlog is verdwenen... en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen. Vrooman zat in de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp... en woonde sinds 1947 in Amerika. Hij is 98 jaar geworden. Zo'n kleine 200 mensen demonstreren tegen de huisvesting van pedoseksueel Benno L. in Leiden. De demonstranten zijn kort na vijf uur vertrokken bij een zwembad. Ze liepen naar de woning van de zededeling een paar honderd meter verderop. Ze staan aan de achterzijde waar ze leuzen schreeuwen. Aan de voorkant geldt een samenscholingsverbod. De ME en de politie te paard zijn te plaatsen om de betoging in goede banen te leiden. En de computers bij twee op de vijf gemeenten... kunnen vanaf april niet goed meer worden beveiligd... omdat ze nog gebruik maken van Windows XP. Dat meldt tech.nl. Vanaf 8 april brengt Microsoft geen nieuwe updates meer uit... voor Windows XP. En daardoor wordt het besturingssysteem kwetsbaar... voor schadelijke software. Onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven... en Tilburg werken nog met XP. Tot zover. Dankjewel, je Marjan. We gaan naar Gerard Hiemstra. Die is hier voor het weer. Um, zullen we nog één keer over Sotje hebben ook? Ja, laten we dat doen. Hoe is het daar? En hoe gaat het daar worden? Nou, het, uh, ik denk dat ze er naadloos overgaan in uh, het voorjaar. Ik hoop dat iedereen de zwembroek en uh, de bikini heeft meegenomen. Want uh, de komende dagen is het daar gewoon heel warm... met temperaturen die zelfs oplopen naar zo'n 18 graden. Morgen nog niet hoor, morgen is 16 graden. Maar uh, ik denk uh, maandag en dinsdag dan wordt het daar 17, 18 graden. Nee. Dus dan uh, zou je al bijna daar aan het strand kunnen liggen. Ja, dat klinkt heel goed. Nog niet helemaal goed. hoor, nee. maar goed. Maar in Nederland gaat dat ook die kant op, hè? Nou, nou ja, ja, iets oe. lager, maar toch. Je hebt je keine... kan op het strand liggen, maar je hebt het koud. Ja. <laughs> Kippenvel. Ja, de, maar, maar het toch gaat knap, beter worden. Ja, het knapt ook bij ons in ieder geval de komende dagen op. Morgen is al een mooie dag met uh, temperaturen van zo'n 10 tot 12 graden. Misschien dat het op een enkele plaats al 13 wordt. Vooral in het binnenland is het lekker omdat daar niet veel wind staat. Ik denk aan zee wel vrij veel wind. Ik denk aan uit het zuiden maandag, dan gaat er nog een schepje bovenop, een graadje bovenop. Uh, dan wordt het een uh, graad of 12 à 13 op, uh, eigenlijk in een groot deel van het land. Maar dinsdag gaat het dan weer wat regenen en dan mm. wordt het weer wat wisselvalliger. Maar die twee dagen, dat uh, we zit pakken. wel goed. Heel ja. fijn, Gerrit ja. Hoestra, dank je wel. NOS Radio Olympia. Fijn dat u luistert. We gaan de prijzen uitdelen. Het Radio Olympia podium. Ja, u reageerde weer massaal op de oproep van gisteren om uh, uw voorspelling te sturen naar het podium.nos.nl. Uh, de voorspelling van de ploegachtervolging was niet zo heel erg moeilijk, natuurlijk. Maar toch hadden heel veel mensen het fout. Gelukkig was er ook nog iemand die het goed had. Nederland, Polen en Rusland. Wat is de uitslag? U krijgt een boekenpakket. Ko van Brakel uit Oosterbeek, van harte gefeliciteerd. We hebben u gegevens. U krijgt drie boeken. Johan Boef schreef Sven. Verder zit er in de wintereditie van Andere Tijden Sport. En natuurlijk de schatser van Nando Boers. Die krijgt u allemaal opgestuurd. Dan de vraag voor morgen. U kunt tot twaalf uur voorspellen wat de uitslag wordt van de Viermans Waarvan de eerste run momenteel gaande is. Dus wat wordt het podium bij de Viermans tot twaalf uur? Heeft u gelegenheid om in te sturen naar het hetpodium.nl. En wij gaan terug naar uh, ons sportforum. We hebben net de mannen uitgebreid besproken. Het prachtige goud dat ze hebben gehaald. Ook de vrouwen veroverden deze plak op de ploegenachtervolging. Irene Wust, Jorien de Mors, Marit Leenstra en Lotte van Beek. Laten we heel even gaan uh, luisteren, want ze staan allemaal bij Bert Smalderink. Uh, vrouwen, hij is binnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. eindelijk. Ja, eindelijk, maar veel makkelijker dan ik gedacht had. Ja, het uh, ging eigenlijk volgens mij elke race heel goed en heel makkelijk. En een uh, groot verschil. Ja, dus dat is alleen maar extra mooi. Ja, dat is eigenlijk niet te geloven, want uh, jullie hadden een half rondje hadden jullie al ruim anderhalve seconde voorsprong. Ja, we begonnen redelijk hard, maar we konden gewoon solide doortrekken. We hebben gewoon eigenlijk heel gecontroleerd gereden. Ja, wat zegt het dan over de concurrentie? Ja, dat wij uh, duidelijk de sterkste waren. Ja. zegt iets over ons. <laughs> zegt iets over ons? Ja, dat zegt heel veel over jullie. En hoe sta jij hier nou? Ja, een beetje raar, want ik vandaag natuurlijk niet gereden heb. En dan waren ze hier deze mij en ik had alle vertrouwen dat ze het goed zouden doen. Nou ja, Ze hebben natuurlijk uh, fantastisch gereden. En dan kom je een stapje op het ijs om toch te mee te vieren. Dus het is wel een beetje anders, maar ik heb natuurlijk gisteren wel gereden. Ja, en uh, eerder in de World Cup ze ook een duidelijke bijdrage geleverd. Dus uh, terecht uh, dat we hier met z'n vieren uh, mogen vieren. Je bent de aanvoerder, hè? weet ik niet. Ik denk dat we allemaal ons steentje bijdragen. Dus, uh, dat ja, je dat... spreekt als de aanvoerder. Nou oh, ja, dat weet ik niet. Dat bepaal jij. Iedereen is de meest, de meest ervaren. ervaren ja. Ja. Uit één mond, hè? Ja. <laughs> hoe is het voor jou Marit dan? Want jij begon niet aan het toernooi. Nou ja, als ik heel erg ben, ik ben helemaal aan het begin uh, van de week... ...dacht ik dat ik even niet, uh, helemaal niet mocht, uh, mocht starten. Maar uh, ik ben blij dat uh, de meiden en uh, de bondscoachers vertrouwen in me hadden... ...en uh, dat ik vandaag uh, gewoon mee mocht doen. En, uh, nou, het is echt super om hier nu te staan. Ja, een gouden medaille wint, hè? Ja, echt uh, ongelooflijk. Jij, je tweede. Ja, het blijft al hartstikke mooi. Deze is wel uh, echt uh, unieke weer. Ja, uh, is er een uniekste? Bedoel, welke vind je de mooiste van de twee? Allebei, maar deze doe je, doe je met vieren en uh, dat maakt het extra mooi. Ja, vind jullie dat allemaal dat een, uh, bij zo'n individuele sport dat een teammedaille toch wel iets heel aparts is? Ja, zeker weten. En het uh, was wel grappig voor de race dat ik het met Joerien even over Vlieland... Over dat we achter een paard aan moesten lopen en dan, en dan bedenk je wat... Wat we... jullie doen? Ja, we moesten achter een of andere paard aan lopen. Maar dan bedenk je dus wat je allemaal ervoor hebt gedaan en dat is wel, dat is wel heel bijzonder. Je doet het echt als team en je levert echt een, een teamprestatie En ook de dames die nu thuis zitten die ook onderdeel uit hebben gemaakt van het team en ervoor gezorgd hebben dat we hier op de Spelen staan, die verdienen ook absoluut een dikke pluim. Maar waarom lopen jullie in Vriedeld achter een paard aan? Ah, er was een soort uh, mentaal team spirit uh, achter het paard aanlopen. Ja. En dat is dan wel gelukt, want hier staat een team. Absoluut. Zo is het. En zo klinken ze ook. Hans Klippers, dit is een team, hè, zoals je het hoort. Ja, geweldig. Goed gedaan door koops. Ja. En dan. Ja. Ja. Ja. Maar dat geeft me aan dat hij dus inderdaad. Voor mij aan dat hij gewoon uh, uh, kiest voor het sterkste team. En dat heeft hij dus bij die, die vrouwen dus op deze manier moeten doen. Ja. In samenspraak met die coaches. En bij de mannen heeft hij hiervoor gekozen. Ja, Kalverheil, op opvallend genoeg. Uh, maar het Leenstra, die werd in de eerste instantie niet geselecteerd. Toen hadden wij toevallig in deze uitzending ook Renate Groenewold. Uh, die net terug was in Nederland. Die was daar woest over. Dus haar kwaadheid heeft op een of andere manier wel... Uh, ja, en terecht tegen Nederland. want ze was ja. gewoon uh, heel erg goed uh, vandaag. En uh, absoluut niet de minste van de drie. Nee, duidelijk niet. Dit is een, een zwaar bevochten medaille. Wat voor last valt er bij, uh, bij iedereen van de schouders af? Bijvoorbeeld bij de vrouwen, Carl. Ja, heel veel. Uh, kijk, ze hebben nooit echt uh, de podiumkansen gehad... Uh, vier jaar geleden of acht jaar geleden, zoals de heren eigenlijk wel hadden. Maar de laatste anderhalf, twee jaar zijn de Nederlandse dames wel uh, heersend. Ja, dan moet je het hier toch wel even doen. En uh, er is geen trauma of geen... Uh, ja, Geen, geen nagevoer blijven bestaan. Heel aardig naar een opmerking van Wust van gisteren. Kan ik me nog herinneren dat zij over Koopse zei. Uh, dat hij zijn taken niet maximaal had uitgevoerd. Uh, dat is wel aardig, toch, Nando? Dat zij uh, dat soort opmerkingen plaatst. Dus ik, ze, ze komt. Uh, ja, ze komt over. Ze, ze, ja, ze heeft. Uh, zie, de spanning is eraf. Op de een of andere manier. Zie je dat, Ander? Ah, ik, of ik zie, weet ik, nou, ik denk dat ik het wel de zie. Maar wat je wel ziet bij deze... dat Die meiden hebben gewoon plezier met z'n vieren. En dat is op zich uh, knap. En ik vind het... Uh, en en, en waar ik, wat, wat volgens mij... Wat bij Wuster... Uh, maar dat weet Carl als ploeggenoot geweest... Nog beter, denk ik. Maar ze is in staat om... Uh, als het iets, uh, als ze een beetje tegenslag heeft... Daar snel overheen te gaan. Want ze gingen naar, voordat ze naar Sotje ging... Zei ze, als ik alleen maar zilver haal... Dan is het niet geslaagd. Hmm. Uh, uiteindelijk heeft ze uh, één medaille, gouden medaille zelf gewonnen. En, uh, en, en dus in haar ogen vooraf eigenlijk er ook drie verloren. Of in ieder geval twee. En ze is toch in staat om uh, met een glimlach uh, Sotje uit, uh, uit te wandelen. En, ik denk, en dat was denk ik vier jaar geleden was dat heel anders geweest. Kal, In de acht jaar tijd is ze zo volwassen geworden. En waar ze in het verleden wel die, die teleurstellingen langer moest verwerken. Heeft ze daar ook in geleerd en is er ook een, ja, talentvol mee omgegaan. Um, en ze heeft denk ik één gouden medaille echt verloren, richting Jurien op de 500 meter. En die andere twee zilveren medailles zijn gewoon uh, cadeautjes eigenlijk, op een 1000 en een 5000 meter. Ja, ze is nu Inge de Bruin voorbij als beste Olympier ooit, um, omdat ze één zilveren medaille meer heeft dan, uh, dan Inge de Bruin, die ook uh, drie keer of vier keer goud heeft. Is ze daar gevoelig voor, voor dat soort dingen? Ja, ze ja. is uh, eer gevoelig voor eergevoelig en Ik denk dat ze ook uh, over vier jaar er graag bij wil zijn... om het uh, totaal van negen medailles uh, te overtreffen... wat Ankie van Gunsven heeft. Uh, dus ik denk dat ze nog wel uh, vier jaar doorgaat... om te kijken of ze daar nog één of twee medailles erbij kan gaan halen. Ja, toch wel. Goed, dan de afgelopen twee weken heel veel gesproken... over het lange baanschaatsen. mede naar aanleiding van uh, de successen van Oranje... werd er enorm getwijfeld over of het wel uh, zo door moet gaan. Nu blijkt vanmorgen een stuk in de Volkskrant, Lara zei dat eerder vanmiddag al, eh, dat de buitenlandse coaches gewoon naar zichzelf kijken, van wij moeten het zelf anders doen. Eh, want we hebben zelf gewoon niet genoeg gedaan. Atjinkwante die gooide daar nog eventjes eh, wat olie op het vuur. En zei van de week dat echt alles anders moet. We moeten met een massastart, we moeten met een 275 meter baan komen. Nando, ja. hoe heb je dat aangehoord, al die ideeën? Nou, zoals ik altijd de ideeën aanhoor van wat oudere bestuursleden. Dat je denkt, uh, internationaal. Ja, ik bedoel, sommige dingen zijn echt best wel goed. Ik bedoel, kijk, als hij een master bij wil hebben. dan denk ik, ja, daar, zal je, daar, daar valt niemand over. Ik bedoel, de, uh, alleen ik denk niet dat het de schaatsen gaat helpen. Kijk, toen ik uh, vanochtend uh, uh, vanmiddag zat te kijken naar die ploegachtervolging. dacht ik, waarom schaatsen wij eigenlijk op een. waarom moeten we uh, uh, afstanden afleggen met schaatsen en waarom schaatsen de schaatsers niet over wie het snelst 25 rondjes kan schaatsen. Dan kan je namelijk ook allebei aan de andere kant van de baan beginnen. En dat is, dat is veel simpeler eigenlijk dan dat je precies... En dan, moet je, dan snap je ook, nu moeten mensen aan de andere kant van de baan starten... de duizend meter is weer daar. En ik denk altijd, maar mijn nichtje begrijpt dat gewoon niet. Die denkt, huh, waarom is dat zo? Terwijl ze altijd zo... En het is dus net met baan rennen. Ja, ik vind, daar kun je dus wel iets aan doen. Ik vind wel dat je kunt denken, moeten we alles blijven doen zoals we doen? Dat, dat denk ik dan wel, maar of hij de oplossing gaat brengen... daar twijfel ik erg aan. Nou, van, van, bestuurders als... is, van bestuurders is, is bekend dat, dat, het, dat het vrij langzaam gaat allemaal. Kijk, daarom uh, ik heb natuurlijk de discussie gevo uh, gevolgd... van is dit gevaarlijk voor, uh, voor het schaatsen als Olympische sport? Ik denk het niet. Pas als we over vier jaar weer 23 medailles halen... dan gaat men nadenken. Ik heb ook de tijd meegemaakt en Dat was mijn eerste spelen waar ik, waar ik een deel heb bijgewoond, Sarajevo. Nul medailles. Mm. En ik, ik denk dat het niet gevaarlijk is. En prachtige ideeën, baantjes van 275 meter. Wat ga, hoe gaan we dat dan in vier jaar doen? dus uh, dat, dit ga, Hier gaat het jaren overheen. En bovendien hebben we al short track, toch? Dus ja. ik bedoel, dat, dat, dat hoeft niet. Dus je moet het volgens mij een kleine... Kijk ook naar Karl. Maar je moet het volgens mij ook kleine, uh, eenvoudige ingrepen ja, dat doen. Dat de Mars, zou, zou wat kunnen zijn. Ja, dat, je maar dan moet, moet wel Sven Kramer aan de start staan. Maar ja. bedoel, dan vind ja. ik het leuk om naar te kijken. Mm -hmm. Maar als ik gewoon vier, 24 marathonschaatsers krijg... die ik die niet, niet ken. Want dat is ja. volgens mij uh, van sport zo leuk. Je moet wel het verhaal kennen. Als je weet dat het Olympisch gaat worden... dan gaat ook Sven Kramer aan de start staan. Nou oh ja, dat zou Dan, wel, dan komt het vanzelf. Ze moet het wel Olympisch blijven. Oké, okay, ja. vooruit. Ja. Ja. Op de Olympische spelen. Ja. De ja, start. <laughs> Uh, Na het short track. Laten we. Stel ik voor, één uh, bronzen medaille. Sinkie Knecht op de duizend. Een finale plaats nog voor uh, Jurien de Mors en voor de mannenploeg. Hoe hebben jullie, uh, Hans Klippers, mag ik bij jou beginnen? Hoe heb je het short track toernooi ervaren? Ik vind het leuk om te zien. Uh, ik vind het prachtig dat een uh, Jeroen Otter zo voor zijn sport gaat. Dat, dat, daar heb ik me helemaal niet aan gestoord. Uh, twee dingen. Ik vind het raar dat ze geen plan B hadden. Dat, voor de val en dat ze dan weer in de goede volgorde de zouden komen. Dat vind, ik, dat vind ik heel raar. Als je, als je zo hard traint, dan vind ik, dan, dat vind ik echt een, een, een, een tekortkoming is een geweest. Een misser, ja? zeg je eigenlijk. Nee. En ik had nooit, maar daar kan weer, wederom specialist Karl wat meer over zeggen, ik had Ter Mors nooit op één dag twee verschillende dingen laten doen. Dat kan wel in één Olympische Spelen, maar op één dag. Ik denk dat, kijk het is makkelijk gezegd hoor, omdat ze geen medaille haalt dat, om achteraf te zeggen van, nou, dat is mislukt. Dat vind, mm. ik, dat vind ik niet, maar ik denk dat het te link was. Ja, nou, we hebben het met jou natuurlijk ook wel daarvoor over gehad, uh, gehad Carl. Het, het, het zou wel kunnen, want Jorien Tomors kon veel aan. Uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Ja, het is wel aan het eind van de, van de spelen. Hè. Ze heeft al zoveel afstanden gereden, zoveel starts moeten doen. En ik ben het uh, met je eens dat het gewoon uh, te veel is op die dag. Uh, zeker als je gewoon ook een uh, Marit Leenscher als mooie reserve hebt... Uh, die, die ook gisteren prima had kunnen rijden. Dat, dat moet geen probleem zijn, denk ik. En... Uh, ja, je weet het nooit, maar ze was nu derde in die, in die halffinale. Ja, wie weet had ze misschien anders wel, wel tweede in die halffinale. Kan, had Arie Koops hier ook wat mee te maken, of niet? Had die, uh, wie, wie, had, wie had dit die moeten verbieden? Geklind, bedoel je. Uh, nee, maar wie had dit, mo ja, ja, andersom, ja, wie ja. had dit moeten ver ja. uh, ver uh, verbieden op één dag een dubbelprogramma? Dan denk ik toch dat je naar, naar Maus Hendricks moet kijken... naar Jeffs Michon, die over, over de sporten heen kijkt... en dat hij had moeten kijken met beide ja, disciplinecoaches... Eigenlijk, uh, wat had moeten gebeuren. Nando? Ja. Ja heb jij hier dat een het, mening ja. over o, of over Jorien en ja. ja of ze dat ik hadden moeten het doen, het al doen al. Zo. ja ik, ik, het is altijd de, de wat als vraag en uh, um, ik kreeg niet de indruk toen dat ze, dat ze uh, op de uh, gouden medaille heeft verspeeld uh, of in gevaar heeft gebracht op de ploegachtervolging mm. en ik kreeg uit de commentaren van de wedstrijd uh, daar dat ze ook ja, dat ze misschien wel een beetje vermoeid was. Maar ja, dan hoor je die soort tekens altijd roepen, dat doen wij, zijn wij altijd. <tien> dus wij, uh, ja, dus, dus, en zij zijn ook niet zo... Volgens mij kijken ze er zelf ook niet op die manier naar. Ze zeggen niet van, ah oh, ja, dat hadden we dan toch niet moeten doen. En Jeroen Otter al helemaal niet. Mm. Maar Misschien dus had iemand dat, dat uh, toch moeten uh, zeggen. Van, dat dat de, toch e e even moeten niet op één dag. Ja, ik vind ja. het wel mooi. dat ze dat doet gewoon joh als je Ja, ik vind het prachtig, tuurlijk. Dan nou, even naar je opmerking over Shinky Knecht en de meter. En ja, die val. Had het anders gemoeten? Hadden ze van tevoren beter moeten nadenken over wat als? Nou, zeker over de finish, uh, daar ben ik met je eens. Want je kan in plaats van om de anderhalve ronde, kan je misschien om de twee ronden gaan wisselen, of juist om de ronde uh, gaan afwisselen. En wat ik bij de start zag, is dat er gewoon niemand van de Nederlanders meereed. reed. Ik weet niet of dat normaal is of niet normaal is, maar Volgens mij zou de nummer vier zou gewoon mee kunnen starten. Zodat als iemand uitvalt in de eerste bocht. dat je hem even snel tikje kan ja. geven. En nu moest Neil Kerstel echt van 50 meter afstand. moest hij snel heen rijden, tikje geven en weer doorgaan. Chinezen deden het ook niet hoor. En Amerikanen ook niet. Maar ja, misschien is het wel iets voor de volgende keer. Ja, en we hebben derde gelegen. Dus dat is ook nog een punt. We waren niet voor het einde nog. Ja, en de en, en, en knecht had moeten eindigen. En die eindigde niet. Ja. Ja. Begrijpen jullie die tranen? Vreek van de Wart bijvoorbeeld een prachtige foto van mij in het AD vanmorgen. Ja, natuurlijk ja, begrijp ik dat. We in tranen ja. door. Dat ah, vind ik het mooie. Dat is, dat, dat is het mooie van de sport. Dat je, dat je totaal teleurgesteld bent. Hè. Dat is dan weer een bruggetje naar Kramer. die, die als een oorworm met z'n zilver staat. Dat is toch geweldig? <lacht> ik bedoel, waarom moeten we allemaal lachen? Ja, vind ik, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat gaat doen met dat huis, met dat bier en zo. Dat je daar dan naartoe moet en ja. dat je daar dan. Uh, uh, met, een, met een geweer tegen je hoofd. Dat moet het inderdaad gezellig moeten gaan doen. Dan denk ik alleen twee maar. Alleen het is maar carnaval, weet je. Ja. Oh, dat kun je toch gewoon hier doen. Dan kun je allemaal, allemaal lachen en zo. Maar deze jongen die werkt. Of, of die meisjes. dat maakt eigenlijk niet uit. Ik vind, waarom moeten ze daar per se naartoe? En Carl is het met je eens volgens mij. Ja, zeker. En als je ook die jongens kijkt. Die hebben gewoon drie, vier jaar echt ge, heel hard naartoe gewerkt. De laatste twee jaar gedacht. Als ze hier echt een medaille konden halen. En dat kunnen ze ook. Alleen je moet wel in negen van de tien keer gaat het wel lukken. En één van de tien keer niet. En dat is jammer dat het nu net op de spelen gebeurt. Maar kan je dat uh, beïnvloeden? We zouden er iets moeten veranderen in de aanpak van de Shortlokkers? Als je alles van tevoren zou weten... en je weet precies wie 1, 2 en 3 wordt... dan is dan het fluitend. Kijken we niet. Ja, dus kijken we niet. Wij geen werk meer, dus dan uh, is, werkt het niet. Nee, maar goed, ze gaan nu natuurlijk ook wel even evalueren. Ze gaan kijken naar wat, wat kunnen we ja. de volgende ja. keer ja. anders oh, doen. Oh. En. Het enige waar je nog zou kunnen kijken... van hadden ze af moeten fluiten of niet? Uh, dat was voor de Apex vielen uh, ze. En eigenlijk had gewoon de, de, de scheidsrechter ter plekke... had moeten zeggen, ja, nu stoppen we ermee. Dit is geen Olympische finale waardig. Ja. Maar goed, dat is achteraf. Maar, ja, want hij, hij zag er niet uit. Met, met twee, je zag de Nederlanders niet. Nummer 3 en 4, 5 zag je niet. Mm. Nou, dat, is, dat is jammer heel jammer. Wat ik ook wel opmerkelijk vond is dat ik uh, zeker twee schaatsers in het Short Track heb horen zeggen uh, na hun race. Ja, ik was niet scherp genoeg. D dat verbaasde me een beetje. Ja, je begint toch scherp aan zo'n Dat denk uh, ik ook. En als uh, uh, mors met name volgens mij ja, dat Ja, <laughs> maar dat hangt ook een beetje van hoe je dan na de race voelt als je wel net gehaald hebt of je haalt wel een medaille, dan zal je dat nooit gezegd hebben. Dus uh, een beetje, beetje lastig, denk ik. Want ik denk, neem aan dat als je gewoon daar staat, dat je gewoon scherp ja. bent om, ja. om hard te presteren. Maar dat heeft toch ook wel met sport te maken. Dit soort dingen gebeuren toch ook ja. aan de lopende. het zijn jonge mensen, goed. ja, die gaan het voor het eerst op de spelen. En dan gebeuren er. Ik vind het nooit zo, zo erg of zo. Ja, Nee, oh. nou ja, goed, dan ben je mentaal. Ja, dan, ben je er nog iets helemaal bij? De, de bondscoach Jeroen Otter die zei van. Uh, ik, hoop, ik hoopte eigenlijk met dit toernooi dat het shorttrack op de kaart werd gezet. Ook in Nederland, dat er meer mensen zouden gaan shorttracken. Uh, hebben we niet voldoende mooi shorttrack gezien? Uh, ondanks het feit dat we dan geen Nederlandse medailles hebben, maar kijk dan wat er bijvoorbeeld met Victor aan, wat een held uh, dat is die, uh, die door die. Bottev, ik vind dat we zelfs uh, is dat voldoende om het shorttrack in Nederland nog wat meer op de kaart te krijgen. We hebben zelfs genoeg curling gezien, vind ik. Bedoel ik de, bedoel. Nou, daar de, de, we wel heel veel van gezien, nee, maar, he. maar, Ja, maar <grijpijen> ik, da, ook daar dacht ik ik vond het geweldig om om te zien hoe, hoe secuur ze waren en zo. is ja, dat ik, het short track? En, en met de shorttrack hebben we ook prachtige uh, sport gezien. Dus ik denk dat echt volgens mij uh, st stond het al op de kaart. Stond er heel erg op de kaart. Op, ja. En ook een grote concurrent van schaatsen denk ik in. in vier of acht jaar tijd. Als je ziet dat uh, de jeugd... er veel minder naar kijkt, uh, sneller is... Uh, uiteindelijk ook uh, spectaculair. Dus je weet niet precies wie gaat winnen. Maar het is wel zo eerlijk dat eigenlijk... de, de laatste jaren we altijd de winnaars winnen. De Victor een record aan medailles, die staat er altijd wel... En ik vind het voordeel ten opzichte van snowboarden. dat als ze vallen door een andere, uh, andermans fout. dat ze wel advanced naar de, naar de finals gaan. dus dat ze altijd nog wel een kans krijgen in die finale als vijfde. Oh, en dat heb je in snowboarden niet. Dat heb ik ook gezien in sortie. Ja, dan wordt iemand onderuit geschoffeld. en hij mag niet door. En dat is dan. Uh, wat, dit is uh, wat, wat verder. Ik denk dat het echt de toekomst heeft in Nederland. Zeker ook omdat je meer kleine baantjes kan hebben. en uh, het een stukje internationaler is. Ja, ja, of, ja. Ja. Wou je nog wat zeggen dan? Ja, ik, wat mij opviel aan het. Uh, dat het als je. Ik zat gisteren te kijken, maar ik wilde ook heel graag de Finale van het ijshockey zien. Daar ben ik nou een groot fan van. En dat was op Nederland niet. En dat snap ik dan, omdat het Nederlandse eh, Dus dan gaan we naar de Nederlanders kijken. Livestream, hè? En live stream livestream kan je hem live zien hoor. Ja, kon ik, ja, weet ik, heb ik gedaan hoor. Dus ik zal. Nee, maar waardoor, ik, ik kijk dan toch liever op de tv, want die is bij mij thuis nou groter dan de computer. <lacht> dat wil uitleggen hoor. En dus ik ga naar 41, want daar staat de Belg. Shorttrack. Ik denk. Oké. Okay. Dus ik denk, ik ga naar 51 naar de BBC Shorttrack. Mm. Dus het is uh, ijshockey al voorbij. Mm. En dat vond ik wel een opmerkelijk... Uh, nee. Dat had ik niet Keuze. verwacht. Ja. Ik ijshockey... zegt ook iets over het short track. Bedoel dat, dat, ja, dat is zo bedoel ik, ja. ja. ja. Ik, of misschien ook wel iets over het ijshockey. Of over de... Nee, het, nee, nee, het is over wat short track. Het mooie is dat... dat um, ik, ik maak voor mijn krant... Maken we een, een, een, een hebben een enquête gehouden. We, uh, dit weekend, de afgelopen dagen. Onder uh, 50 bekende mensen uit de sport. Wat is nou de mooiste medaille? En het uh, opmerkelijke is dat, uh, ik, we zijn nog niet bij de 50, ik, ik sta op 45 of zo... dat er uh, drie mensen zijn die Sinkie Knecht uh, genoemd hebben. Omdat ze zeggen van nou, het is mondialer, uh, het, het short trekken. Nou, het is een, slechts een bronzen medaille. Mm. Uh, maar die telt voor bepaalde mensen boven uh, de, de, de gouden plakken van, maar dat het, ook van, in de, de, van het lange baan. En in dat, de persoon, vind dat vind Knecht ik vind ook uh, opmerkelijk, ja. Ja. Goed. Zullen we uh, even naar de snowboarden gaan? Uh, Wopke, de vechttechnisch directeur bij de Nederlandse skivereniging... had aan de vooravond van de Winterspelen... twee tot vier medailles als doel gesteld. Heel flauw zei er bij ons in de uitzending... dat dat ook voor de Paralympische uh, Spelen ja. was. Dat hij die had meegerekend. Dat vond ik een ja. <laughs> Ongelooflijk. Nou, ze, ze hebben voor de eerst een hele brede plo ploeg aan de start gehad met zeven, zeven deelnemers. Mm. Ja dan verwacht je als die mensen top 8 uh, moeten kunnen kwalificeren, dat er wel één of twee richting het podium kunnen ja. gaan. Is het zo'n worden mislukking geweest? Volgens mij is de beste prestatie een, een achttiende plek of een zeventiende plek geworden. Dienden, naam, voor, voor ik, weet ja. Je, ja. ik heb de discussie vorige week gehoord. Met uh, collega Robert uh, uh, uh, van, van Volkskrant Bisset. Ja, ja, ja. ja. Die, ja. Uh, waar jullie uh, op insprongen, uh, actrice noemden. Uh -uh. Ik moet zeggen, actrice was niet uh, helemaal goed gekozen. Maar ik vind. dat, die wel, Maas, ja, zei die Dat hij ja. ja, wel voor een groot gedeelte gelijk heeft. Ik vind, dat is dus uh, niet. Uh, een heleboel van die. Van, of heleboel. Een aantal van de, van de leden van de Nederlandse ploeg. hadden niet de instelling die de schaatsers hebben. Die zijn kapot. He. Kramer, ja. zilver, de uh, uh, shorttrekkers. Het is show. Maar voor een kan je, groot deel. is die sport niet heel anders? Daarom heb ik daar wel moeite mee. Oh, okay. Ik vind het juist ook wel weer leuk. dat Ze, ze hebben, ik, er, staat er wel een hoop plezier uit. Ja, als je dan meteen op je snuffert gaat, zoals ze zelf zei, op mijn bek gaat. Als je het eerste relentje uh, niet haalt, ja, dat is, is wel heel klunzig. En dan wordt het meteen tegen je gebruikt, dat je heel laconiek altijd reageert. En denkt ja. dat deze in Turijn ook zei is. Dus ja, nou ja, goed. En, maar ik ga volgende week uh, ga ik weer een filmpje opnemen. En dan verdien ik weer. Uh... 10.000 of 20.000 dollar mee. Vind ik dat is wel leuker. Ja, dat maar dat is op ja. zich. Maar dat geeft ja, ik vind dat is... helemaal niks. Sorry. Ik, vind, ik, ik, ik, ik bedoel. Maar je vindt dat niks. T, op... Niet dat je het van de spelen af moet halen. Maar je ik vind, vindt dat geen topsportmentaliteit? Ik vind dat geen topsportmentaliteit. Ik vind dat, uh, ik vind dat je gewoon de ziekte in moet hebben. dat je het niet gehaald hebt. Maar zij begon al meteen. dat ze s'avonds lekker naar het Holland House ging. Carl, nou, wat vind je daarvan? Ja, ik ben het met je eens. Het is wel de cultuur waarin ze zitten. Dus dat betekent ook dat ze gewoon met elkaar. Uh, daar op een andere manier naartoe leven dan de schaarsen die daar drie of vier jaar mee bezig zijn. Maar uh, aan de andere kant denk ik wel dat als zij daar boven aan die berg staat... dat ze wel als eerste naar beneden wil komen. En Cheryl is wel een van de beste snowboarders die de wereld ooit gehad heeft. Alleen ze kan het niet laten zien op de twee spelers dat ze geweest is. Maar is die lifestyle die binnen dat snowboarden heerst... is dat niet ook een groot probleem voor Wopke de Vecht om daar een teamspirit in te krijgen? Ja, ze uh... gaan toch allemaal hun eigen ding. Wat voor invloed heb je ze, als coach een, nog? Hoezo hebben ze een teamspirit daarvoor nodig dan? Nou, dat wil toch iedere coach wel dat toch bereiken. Dat was ook de missie van de Maurits Hendricks. Die zei, ja, we gaan als team NL, we gaan als team <risas> Maar Is dan het team <ernaartoe> teamspirit i̇şte de reden geweest... van Dolph van der Wal en... Uh, uh -huh. nou, hoe heette die andere ook allemaal? Demi de, de, de, de, de, de, de Dimidij Dimidij Jong. Dimidij ja. ja. Omdat het mislukt, dat heeft toch niets met teams... Ik nee, heb juist ik het idee bedoel, dat e die short oh, Sorry dat ik je onder maar Ik heb juist het idee dat die short als... Uh, gemeenschap om, uh, juist heel erg dat teamgevoel hebben want ze staan net zo hard te juichen voor een ander als voor zichzelf ja. en dat vind ik, vond ik wel verfrissend maar dat wat ontbrak wat Hans Klippers zei vraag ik me dan af kun je dat erin brengen als coach komt... als die, leef, die lifestyle al zo is ik denk het niet maar je kunt je natuurlijk ook afvragen of de vecht dan de juiste persoon is om deze groep aan te sturen. Zouden zou we dus moeten omdraaien. Ja, Hij komt wel uit de schaatsen. En ik denk dat het goed is om ze proberen die, die kennis ook mee te nemen. Ik was twee jaar geleden chef de van de Jeugd Olympische Winterspelen. En daar kwam je ook wat talenten bezig. Dus langzaam, en zeker komt dat andere er wel bij. Want ik ben het wel met Hans eens. dat Je je moet er wel voor gaan om te limp spelen. Het is geen, geen achterafwedstrijdje waar je er volgende week nog eentje voor hebt. Hm. Maar je moet die lui wel begrijpen, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, maar ook binnen die ja. cultuur kan je echt wel gaan ze ook wel echt wel voor goud. En zeker de toppers die ook gewoon gewonnen hebben, die hm. gaan er vol voor. Maar ja, Bob Komt niet uit die sport. Ik weet niet of dat een must is. Nou, met skiën. Ja, maar goed. Dat is weer anders dan snel. Ja, weer anders. Dus dat zou iets kunnen zijn, ja. Dat je ze niet goed begrijpt. Moet hij erop afgerekend worden? Of moet de sport erop afgerekend worden? Wordt al, volgens mij. En dan zijn Die Ja, die verliezen. Dus dat komt volgens mij best aan bij sommigen. Maar wat vinden jullie daarvan dat dat gebeurt? Maar nou ja, dat zijn de regels. Dus dat is ja, logisch. Topsport, dus dat ja, is ja, logisch. als dus je het op niet haalt. Dat uh... Dat voor een bobsleer geldt, dan geldt het voor, voor een freestyle, skier, snowboard, vlieger ook. Ja, maar, ja. maar misschien krijgen ze volgende week wel het, inderdaad die 20.000 euro. Waar, <lacht> waar Nando het over heeft voor, voor een leuk showfilmpje. Ja, dat is een hele andere wereld. Ja. En ik vind, ik vind het wel mooi dat, dat, dat, dat ook andere. dat het, verschillende gemeenschappen daar rondlopen. Wat verwachten jullie van bobsleer? Nog drie, Even ritjes, ik, nog, drie nog drie ritjes hè? nog drie ritjes dus ja dan, dan, dan komt de eerste run Heat 14 ja ik zou mooi als ze top 10 halen dat, ik denk dat dat uh, iets wat streven is waar ze voor gaan en uh, top 8 zou helemaal mooi zijn ja Nando, denk je dat, dat ze het halen ik, hoop wel, ik denk wel dat ze beneden komen maar ik weet niet ja dat ging nee maar ik weet, ik, ik, heb, ik heb geen verstand van bosleven. behalve ik, ik vind het altijd fascinerend en dat doet me altijd heel erg denken aan toen ik klein was dat ik altijd naar die Oost-Duitsland 1, 2, 5, 8 ja. en 10 zat te kijken. En dat ik, dat, ik begreep, ik vond het wel, ja, dan kwam, je moet je kijken. Ik kijk nu even naar de tv, hier, luisteraars, maar uh, vond ik klerenkasten die daaruit komen. uitkomen. Is ongelooflijk, hè? En ik ja. begrijp ook niet zo goed waarom ze dat. Waarom zou je uh, uh, runner willen zijn of duur, of heet dat? En dan, ja, dan ja, zit je daar achter, dan zit je. Weg... Veel remmen, want je wordt eigenlijk in de, in de bob gezet om daarna te remmen dat je niet ja. de, de baan uitvliegt. Oh ja. Dus uh, want dan zit je wel... Zelf wel ja, ja, zo voorover <laughs> ja. Het is echt mooi dat we erbij zijn, vind ik. Vroeger waren we er niet bij. Nando heeft dat ook gezien. En ik vind de, de vierde plaats van, van Esme uh, Kamphuis... vind ik echt wow. top. Ja, vind ik, wow. nou, ja, nou, ja, ik vind ja. ook. Ik, dat vind ik nou hoe die meid gynaecologen in, in opleiding. Ik vind dat echt geweldig. En ze wilde ja. nog geen afscheid nemen. Dat nee, maar ik vind dat vond ik echt... Dat heb ik niet snel meer, maar dat ontroerde me echt. Ik vond dat zo, ja. vond dat zo goed. Ze had ook een uh, van de mooiste quotes over, uh, ik, van de Olympische Spelen. Dat ze zei van, Slee is hetzelfde als een bevalling. Als je eenmaal begint, kun je niet meer terug. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, dat volks, ze stond in de volkskant. Dat is ik zo geweldig. Ja, er is nog nooit een baby blijven zitten mij. Jongens, we moeten het afronden. Ik wil even weten wat jullie gaan doen. Kauw Rijden, wat ga je doen het weekend? Uh, nog geen idee. Nonno. Ik ga ijzokkie finale kijken en een verhaal met Robert-Jan Derksen vertrouwen afmaken. Golf. Goed zo. de golfer. Ja. Ik ga die enquête voor het AD afmaken. We hebben nog vier uh, mensen te gaan. Dus ik ga Ankie van Gunstwein nog even bellen. En, uh, de, de, nou, Het is leuk om te zien hoe, hoe er gestemd wordt. Wat gaan we morgen doen, uh, Lara? Ja, het, het, het, het eindigt. Hè? Het is uh, ongelooflijk na al die dagen hier ook Radio Olympia. Morgen de laatste loodjes. Alleen bij het bobsleeën komen nog Nederlanders in actie. Edwin van Koken natuurlijk met zijn mannen in de viermansbob. Waar nu de eerste run gaande is. Verder zijn er nog medailles te winnen bij de cross country. Niet te vergeten, 50 kilometer massastart. Daar wel bij de mannen. Heb jij nog wat? Uh, ja, morgenmiddag om 1 uur, dus de ijshockeyfinale. Daarna wordt alles afgesloten met een sluitingsceremonie. Die begint om kwart voor vijf. En zometeen gewoon langs de lijn, alsof er niks aan de hand is. Er is ook niks aan de hand. Nee. Uh, <lacht> ja, morgenavond tot 7 uur blijven we overigens zitten. Vanavond Heerenveen, Veen Breda. Pec tegen Herakles Almelo. Kanbuur tegen Rode ESC. En om kwart voor negen NEC tegen PSV. Vanavond allemaal te horen in NOS Langs de Lijn met Ronald Boot. We gaan zo'n hapje eten. Ja, wat zo mooi is, zullen we nog even luisteren wat voor een mooie dag we achter de rug hebben. Want het was eigenlijk best wel een mooie dag. En dat je mooi sport houdt. Wat ons betreft, tot morgen. Oeh, Kober de tweede tijd overal voorlopig. Het bij heel mooi secuur op weg in deze koers, maar op het onderste gedeelte gewoon langzaam. Ik heb nog niet nagedacht over een, uh, over een planning of wanneer bij Randstad te beginnen of wanneer uh, toch nog misschien even een training om dit.. Uh,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 Vier ste van een seconde is het verschil maken. We hebben hier met z'n allen twee aan naartoe gewerkt. En onze individuele routes vooropzij gezet soms. Dan is dit echt een hele mooie beloning. Deze ronde moet, moet, moet, moet gebeuren Sven Kramer. Nu moet je rijden. Nu moeten we dat gat gaan slaan. Ja, ja. En gaan we het slaan? Ja hoor. Bijna een seconde. Wust gestart. Leenstra gelijk uh, tussen uh, Wust en Jorin ingegaan. En na een halve ronde ja, goede ja, dag zeg. Eén ja, seconde. Dit en kan nog weer. 64 Ja, er het kan en... wel. Ja, we begonnen redelijk hard, maar we konden gewoon solide doortrekken. We hebben gewoon eigenlijk heel gecontroleerd gereden. De Nederlandse dames doen het nu ook gewoon rustig aan. Die denken ook, van wij nemen geen risico meer. Wij hebben goud. Wij gaan rustig naar de finish rijden. Want wij zijn het allerbeste schaafland wat, wat er maar bestaat. En hier komt het Nederlandse drietal. Wüst, Leenstra en Tamors. Zij juichen al voor de finishlijn. Het blijft al hartstikke mooi. Deze is wel uh, echt uniek weer. Hier zijn ze over de streep. De gouden medaille Goud. is eindelijk voor Nederland. Nou ja, goed. Uh, in Turijn ging het niet goed. In Vancouver ging het niet goed. En ik ben nu uh, blij dat het met deze twee wel lukt. Ja.